Twee uur op Radio Barbier. U weet, uh, als u dit hoort, dan uh, betekent dat tijd is voor Kruiweken Leeft. Dat wordt ook uitgezonden iedere zaterdag tussen twee en vier uur. Ier-, ieder, het eerste weekend natuurlijk van de maand, niet elke zaterdag. Met Chief en Martin, met een gast vandaag. Gasten eigenlijk, en ook wat verzoekprogramma's of verzoeknummers liever. Goedemiddag, uh, Martin. Goedemiddag, Chief de Draaier. Hallo. Hallo, goedemiddag, Guy. Nee, nee, Leo, nee, nee, Leo. Gies zat naast. Ja, we ja. lijken ah. wel een beetje op elkaar, ja, maar sorry, voor de, de rest... De, de zon zat in mijn ogen. ja. Het is jouw verkeer. Goed, uh, Martine en Chief, waarover gaan we het hebben vandaag? Uh, we gaan in beginnen met een interview uh, voor, over Kruin. Hè? Kruin ja. bestaat 30 dat jaar. Dat klopt. Ja, klopt, ja. En die gast die zit hier echt te popelen. Maar er is natuurlijk ook heel wat muziek, hè? Uh, we gaan muziek draaien... Uh, een paar nummers in verband met het inloophuis. We gaan ook een interview doen met Rick, die uh, ik straks bij ons ga roepen. En uh, Chief it... die gaat de verzoeknummers doen die ja. we ondertussen krijgen. Dat wil ik zeggen, dus en... als u een verzoeknummer heeft, u kan komen kijken hier in de Kom erbij, in schrijf jullie nummer op. En... In Kruibeken, hè? Ja. En de eerste plaat is al een dijk van een plaat van Bruce Hornsby in The Range and the Way It Is. Een van mijn lievelingsplaten, deze van Bruce Hornsby, The Way It Is. Mensen, je kan nog altijd een kijkje komen nemen hier. Je kan ons aan het werk zien in uh, het inloophuis in Ruppelmonde. En dan kan je nu twee nieuwe mensen aan het werk zien, Chief en Martin. Uh, Martin, je hebt een gast bij ons. Ja, ondertussen is uh, Gilbert Smet bij ons komen zitten. Gilbert, waarom ben je bij Radio Barvier op bezoek gekomen vandaag? Maar Gilbert, is hier ooit al een keertje geweest? Ja. Natuurlijk, ben ik ben hier al geweest in verband met uh, paddenoverzet... of de amfibieënoverzet in het begin van het jaar, februari. Nu, uh, ja... Gelegenheid van een heel iets anders ben ik hier nu. Wij ja? uh, komen namelijk uh, een soort reclame maken voor ons groot feest van Kruin 30-jarig bestaan. Ja, en wat is Kruin eigenlijk? Kruin, uh, wat staat voor Krijbeeks Natuurbouw, ja? is in 92 officieel gestart als een afzonderlijke VZ2. Uh, wij ijveren dus nu meer dan 30 jaar voor meer natuur en vergroening in Krijbeken. Het is uh, in 1991 gestart uh, onder impuls van Hugo Witters, die in zijn vergadering bijeenriep om uh, iets te doen rond de vervuiling van de Barbierbeek. Dat is eigenlijk de start geweest. Nu, nee, uh, wij zijn daar met een aantal uh, enthousiaste mensen opgesprongen, waaronder ikzelf, Gilles uh, Blair Smet, uh, Fernand Daniels, Erik van de Velde en Peter Willekes, plus er nog een paar anderen, uh, die dan gestart zijn met een eigen, eigen natuurvereniging. Ja. Ondertussen zijn wij geen afzonderlijke VZW meer, maar zijn wij een uh, officiële kern van Natuur.waasland, Kernkruin. Dus. He, dus uh, een, eigenlijk een poot van Natuurpunt. Oké. Okay. En jullie werken vanuit Kruibeken of is het? Uh, wij werken volledig vanuit, vanuit Kruibeken ja. onafhankelijk als Natuurvereniging, dus maar dan ja. onder uh, dus de paraplu van Natuurpunt Waasland. Ja. En uh, waarom ben je hier dan vandaag? Leg eens Wel, die... uh, dus zoals je daar juist ook zei, het is ja. 30 jaar bestaan dat wij dus ontstaan zijn waar we ons eigen hebben opgericht. En dus er zijn nog altijd uh, vier mensen nog altijd heel actief als bestuur in de vereniging. Ja, en waar moeten we naartoe? Uh, waar moeten we naartoe? Wel, het feest gaat door, een heel groot feest, gaat door in de Vassekweek. Okay. Willigensstraat 12 en het gaat van 14 uur tot 19 uur s'avonds. Dus okay. het is zondagnamiddag, volgende week 11 september. Oké. Okay. Ja. En uh, wat, wat, wat, wat valt er te beleven? Ja, wat Sorry. is er allemaal te doen? Ja. Natuurlijk, na een uh, gezellig samenzijn, hebben wij een muzikaal, uh, wordt muzikaal opgeluisterd door Giro Altena. Ja. Hey, met uh, zowel trommels als uh, klaroenen. Uh, DJ René, van, gekend van Zonnewende, gaat heel de namiddag opluisteren. Uh, wij doen een inhuldiging van een amfibiepool die gesponsord werd door... Een uh, initiatief uh, polderpad. Uh, er komt een euze verteller, meneer Zee, oh, zalig. die, die ja. komt vertellen over insecten. En dat is iets echt voor niet alleen de jeugd, niet alleen de kinderen, maar ook heel, heel interessant en plezant voor de grote mensen. Rond vier uur is er dan een breisband, Mercator. Gans de namiddag is er kinderanimatie met schminken, Springkasteel. Uh, er zijn uiteraard apjes en drankjes, er is een fooddruk en een ijskar. In plaats van het gebeuren nog eens even herhalen. Kweek, Wilgenstraat 12 in Krijbeke, volgende week zondag 11 september... ...van 2 tot 17 uur. Ja. En iedereen is welkom. En, en dan hopen we dat het mooi weer wordt. Het, en we hopen op blijft, mooi weer. Blijft, we he? benadrukken nog eens... ...iedereen is welkom. Het is niet alleen voor kruinleden... ...niet alleen voor natuurpuntleden. Iedereen, iedereen is welkom. Het wordt een hele, hele gezellige boel. En uh, ja, interessante informatie gaat u zeker ook krijgen. Kunnen de mensen naar jullie website doorklikken? De mensen kunnen naar onze website doorklikken. Klikken. Ze kunnen naar de website van natuur.waasland doorklikken. Uh, de inkom is volledig gratis. Uh, dus, maar ik zou zeggen, veel drinken, veel eten. <laughs> en dan kunnen wij volgend jaar terug veel bomen en struiken planten. Zodanig dat kruibeken zeker en vast nog meer groen wordt en dus uh, klimaatneutraler dan dat we nu zijn. We wensen jullie veel succes, hein, Gilbert. Dankjewel. Ik hoop dat jullie allemaal van harte welkom zijn en dat jullie dus zoveel mogelijk afkomen. Bijna kwart over twee hier, vanuit het Inloophuis in Ruppelmondu, met Brian Ferry en More Than This. Uit de LP, dacht ik, Avalon Chief. Ja, prachtig LP, Avalon. Goed, mensen, jullie mogen altijd naar hier komen, nummers aanvragen. En het eerste nummer hebben wij hier ook al, Chief of Martin Ja, we hebben het eerste nummer binnengekregen voor Steven, en dat van de groep Belgian Associality. Van de album Ast en Blief, Hip Hop, Mouth en Gist. Hier gaan we! En dat was onze eerste aanvraag van Steven Chief, een nummer van... Van uh, Belgian Associality, wel een stevige binnenkomer, dat noemen ze dat. Hè? Uh, Malt, uh, hop, Malt en Gist. En hier is Brian Adams. I got my first real six string, bought it at the five and done, played it till my fingers played. Een van de meest gedraaide platen op alle of in Summer 69 van Brian Adams. En hier is Tommy Rowe, het Dizzy. was de man die ooit uh, ook een hit had met Sheila en dan deze, Dizzy. Bijna half drie op Radio Barbier, jouw lokale radio voor Groot Kruijbeke en omliggende gemeenten met Chief Martin. Hier is Christopher Cross met uh, All right. Ride like the wind, Archer's team. En dan deze. It's alright, Christopher Cross. Tiefke of Martin, jullie hebben ook een aantal verzoeknummertjes binnengekregen. Ja, dat, dat, de verzoeknummers komen binnen, we gaan er nog kan, eentje doen. Ja, maar. we hebben inderdaad nog een verzoeknummer binnengekregen. Het tweede onder andere dus uh, van José. Voor alle vrijwilligers van Kruibeke helpt. Ook voor onze bakkers van voor ieder kind een taart. En zij vroegen Tina Turner, simply the best. I just can't get enough van Diebesch mode. Ook wij kunnen er niet genoeg van krijgen hier in het, uh, vanuit het Inloophuis in Ruppelmonde. Live radiobarbier te beluisteren en te bekijken met onze presentatoren Martin en Chief in Kruijbeke leeft En die hebben bij ons mensen van het Inloophuis zelf hier aanwezig. Ja, wij hebben bij ons uh, Rick en uh, Rebecca. Jullie zijn hier al heel de morgen, druk in de weer. Ja, klopt. Uh, ja. Je mag iets bij de micro, maar uh, Rebecca, ik uh, wou eigenlijk eens weten, wat is dit, een inloophuis? Een inloophuis is eigenlijk een, um, een huis, speciaal voor de mensen van Kruijbeek. He. Iedereen is hier ook welkom. Uh, maar wij mikken wel op een speciale doelgroep. Uh, de mensen die er dikwijls uh, ja, buiten een boot vallen, um, willen wij extra aandacht bieden. En extra een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. Um, en, en waar dat je mensen kunt ontmoeten. Oh. Oké. Okay. Uh, jullie organiseren infosessies, workshops en... Uh Jullie doen ook iets met laagdrempelige... Hulpverlening. Rick, jij zou daar iets over uitleggen? Ja, dat klopt. Um, Rebecca is zelf coördinator van dit inloophuis. Ja. Uh, dus zij is heel erg bezig met de activiteiten die we doen, waaronder dit vandaag. En ik ben de outreach-end maatschappelijke werker. Dus uh, ik ben eigenlijk ook van het OCNW van Kruijbeke. Okay. En ik probeer eigenlijk de brug te vormen tussen mensen en OCNW. Vaak blijven vragen nog liggen bij de mensen of durven mensen nog niet de stap zetten naar het OCNW. Uh, dus dat noemen we dan een drempel eigenlijk. Uh, en binnen het inloophuis proberen wij dan net laagdrempelig te zijn. Hè, zoals je vandaag kunt zien... Zijn wij een open plek, is iedereen welkom, kan iedereen zijn wie het hem is. En kan die ook met zijn vragen eigenlijk terecht bij ons. ja Dus de voordeur die staat altijd open? Die staat inderdaad letterlijk en figuurlijk altijd open. Ja. Oké, okay. geen afspraken maken? Nee, uh, ja, momenten dat het wel druk is. Ja. Hè, dus we hebben open momenten. Op maandag is het uh, open van 10 tot één. Op dinsdag van 1 tot 4. En op donderdag ook van 1 tot 4. Uh, en dan zult u mij en Rebecca altijd tegenkomen. Uh, en dan kunt u ons altijd aanspreken. Maar uh, ja, u kunt ook gewoon onze vrijwilligers aanspreken. Hè? Er zijn altijd wel vrijwilligers die hier fantastisch werk leveren. Ja. Uh, en die ook altijd klaarstaan voor een babbeltje. Maar voor hulpverlening en dergelijke vragen, dan is het altijd beter om naar ons te okay. komen. Oké. Ik veronderstel dat jullie nog vrijwilligers zoeken. Absoluut. Ja? Hoeveel kunnen er nog bij? Heel veel? Twintig. twintig. <laughs> Ik hoor Erik al twintig ah, ja? <laughs> Nee, We kunnen altijd wel nog vrijwilligers gebruiken. Hè. We ja. hebben ook uh, projecten waar dat we mee bezig zijn. Um, dus we kunnen altijd nog extra handen gebruiken. En dus. hoe gebeurt dat dan? Moeten die mensen naar hier komen of kunnen ze zich inschrijven ergens op een uh, site? Ja, mensen kunnen um, gewoon naar hier komen, maar je kunt ook inschrijven via de website van de gemeente. Um, daar staat een knop, echt, Word vrijwilliger. Ah. En als je daarop duwt, kun je het inschrijvingsformulier invullen. Ah ja, dat klopt. Je gaat op de website van de gemeente Kruijbeke en dan druk je op Word vrijwilliger en dan kan je je inschrijven. Ah. Ja, of ja? de pagina van het inloophuis van zelf, van het inloophuis, zelf. Ja, uh, ja. de dagelijkse werking. Ja. Hier is nog meer dan uh, gewoon een inloophuis uh, strijk en uh, douchegelegenheid. Wat is dit dan? Ja, dat klopt. Uh, bij ons kun je terecht voor een was te doen. Ja. Eh, dus let, uh, de kleren, maar ook u zelf als je dat wilt. Uh, kunt dat natuurlijk ook drogen en eventueel strijken. Wij vragen wel 50 cent per keer voor uh, de was en de plas te doen, om het zo te zeggen. Hè. En dat kan op elke dag? Of, uh... Dat kan op elke dag, ja. maar liefst een seintje geven. Oftewel ja. aan mij of aan Rebecca. Dan uh, boeken wij dat in en dan kan u gewoon langskomen. En dat kan soms heel snel, dat kan zelfs een dag zelf of zelfs het uurtje... Zelf nog, dus uh, ja, wij zijn flexibel. Oké, okay, we gaan uh, een nummer voor jullie draaien. Een, een eigen huis, toepasselijk.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 Een eigen huis, gezongen door René Froger en het Goede Doel. Hello. Hello. En deze plaat draaien wij speciaal voor onze collega Julien. Met zijn vrouwtje, die ergens in Middelkerken op een terrasje zit bij een duveltje en luisterend naar Radio Barbier. Dit is Coch Robin. Don't worry for me with a pain in your chest Could I rely on your faith to be strong To pick me back up and to push me along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 Wel heerlijke muziek van Cock Robin and The Promise You Made hier bij Radio Barbier vanuit het Inloophuis in Ruppelmonde. En mensen, als je niet weet wat doen, kom gerust even naar hier. Je kan er iets drinken en een klein versnaapdinkje eten. En niet vergeten, morgen hebben we dan een heel belangrijke dag: ons countryprogramma in uh, kruiweken van 2 tot 6 met Greet en ook een paar attracties. Martien, je hebt uh, mensen van het inloophuis Chief bij je? Uh, ja, maar uh, uh. de mensen van het inloophuis zitten hier bij ons op het dakterras. Uh -huh. En uh, we wouden het nog eventjes kort hebben in verband met een inloophuiskalender. Die kan je vinden op de website van de gemeente. Uh, ja, dat klopt. Je ja. hebt die van september 2022 voor jou liggen. Kan je even uitleggen, Rebecca? Ja, we hebben een aantal vaste momenten. Zoals Riek ook zei, de openingsmomenten. Die staan daarop. Maar ook onze projectmatige dingen kan je daarop vinden. Zoals het Rap-op-Stap kantoor. Dat is een sociaal reisbemiddelingskantoor voor mensen in kansarmoede. Of mensen die bepaalde. Uh, grenzen ervaren. Ik kan ook heel breed gaan. Mensen die eenzaam zijn, die niet echt een netwerk hebben. Um, Daar kan allemaal een oplossing voor gezocht worden. Rap op stap. Rap op stap. Oké. Okay. Ja. En wat is, staat er nog meer op het programma? Uh, we hebben ook onze Wissewas, dat gaat twee keer in de maand door. Dat is ja. voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Um, of mensen die kunnen aantonen dat ze het financieel wat lastiger hebben. Die kunnen dan hier een pakketje komen samenstellen van kuis- en verzorgingsproducten. Oké, okay. dat is nieuw hè? Dat is een soort winkel beneden dan? Ja, dat is een winkeltje hierboven bij ons. Okay. Um, dat bestaat wel al even, dat is in tijden van corona opgericht. Ja. Um, maar we blijven dat verder zetten En dat de heet de Wisse Was? De Wisse Was. Want dat is ja. ook een B&B uh, in Frankrijk, dacht ik. Hè, van, ah, dat zou kunnen, kijk. Van de Wisse Was, de Wisse Was. Ah ja, dat, ja kan. Okay. <laughs> dat kan. Even terloops was dat, ja. <laughs> Nog iets anders op het programma in september? Ja, uh, daar pak ik even over. Uh, het is zo, uh, de 12 september is het eigenlijk een uh, mantelzorgsessie. Uh, okay. Sinds dat ik hier ben beginnen werken, is het mij opgevallen dat Kruibeken heel solidair is en dat er heel veel mantelzorgers zijn eigenlijk. Maar die mantelzorgers zitten zelf nog met heel veel vragen rond oh. wat zijn mijn rechten, maar ook wat zijn, alleen, waar stopt mijn rol als mantelzorger. Okay. Dat is emotioneel niet altijd even gemakkelijk, heb ik gezien. Uh, en op basis daarvan ben ik, ik op zoek gegaan naar uh, partners die mee willen helpen om een sessie in elkaar te steken. En ik ben dan uh, redelijk snel bij Samana terechtgekomen. Okay. Uh, dus 12 september gaat dat Dat zal hoogstwaarschijnlijk doorgaan in de stad. Hier op dat iedereen dat wel kent. Uh, dat is gratis. Uh, je hoeft ook geen lid te zijn van Samana, dus je kunt gewoon deelnemen. Maar wel liefst inschrijven uh, via mijn telefoonnummer of uh, via Samana. Uh, om hoe laat moeten we er zijn? Stadhuis, dacht ik, hè? Ja, ja het stadhuis. Dat zal uh, tussen 1 en 3 zijn. Oké. Okay. Uh, jullie hadden ook nog een verzoeknummer? Ja, wij zouden graag uiteraard een nummer opdragen aan al onze vrijwilligers die uh, deel uitmaken van ons inloophuis. Omdat zonder hen zouden wij het heel moeilijk hebben. Dus dank u, dank u, dank u van ons allebei. You've got a friend in me You've got a friend in me When the road looks rough ahead And you're miles and miles from your nice warm bed You just remember what your old past said Boy, you got a friend in me Yeah, you've got a friend in me You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got 'em too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, to see it through, cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am Big and stronger too Maybe, but none of them will ever love you the way I do It's me and you, boy And as the years go by A friendship will never die You're gonna see it's our gas me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Jonge dame, wil je mee naar buiten gaan, of blijf je liever met die pruims op de dansvloer staan? Nou, dat was dan even een um, Clouseau um, met 75 toerenplaatsen. Heel speciaal toch ja, uh, deze tijd kan alles natuurlijk. Uh, maar we, we hebben nog een uh, verzoeknummer binnengekregen voor, uh, van Gers Pardoul, ik neem je mee, en dat is voor Lenka. Dat ik niet bezig ben met haar, denk dat ik geen gevoelens heb voor haar, terwijl ik nu alleen maar denk. Zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan, staan.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 Zie dat je weet wat.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 Zij is in mijn wereld Zeg me wat je wil Staren wordt je stil van de Stil van, stil van, stil van Zeg me wat je wil Staren wordt je stil van Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Naar Rome of Parijs Ik lijk misschien wel koel Doordat je weet wat ik nu voel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 zie. Ja, dat was even Frank Boeien een beetje te traag. Daarom doen we het maar met Benny Nijman. Ja, de techniek laat ons af en toe een beetje in de steek. En deze ook al. Is het te Help! Ik Benny Nijman, wat is er met jou aan de hand, man? Hoi. die heeft dingen slikt. Dan doen we ja. nog maar een interviewtje, denk ik, hè? Ja, ja, doe maar, Martien, ja? doe maar. De techniek heeft een beetje last van de warmte, denk ik hier. Ja, doe maar. Oké. Okay. Uh, ondertussen is Nelen bij ons komen zitten. Nelen, jij zit bij Kruibeke Helpt. Ja, ja, dat klopt. Uh, wij zijn een armoedebestrijdingsorganisatie... Uh, die vooral mensen in armoede helpen aan voedsel en aan materiaal. Ja. Uh, momenteel geven wij elke donderdag uh, voedselbedeling en één keer een grote voedselbedeling voor uh, ongeveer 60 gezinnen wekelijks die erom komen. Uh, wat dat wij wel missen is uh, dat er heel weinig fruit en groenten aanwezig zijn ja. om aan de mensen uit te delen. Dat is de laatste maanden, hè, denk ik. Ja, en vooral in de winterperiode, ja. uh, maar de laatste maanden ook. Er ja. komen alsmaar meer gezinnen bij. En uh, fruit en groenten vinden wij heel belangrijk, omdat dat gezond is mm -hmm. en een basisbehoefte eigenlijk voor iedere mens. En aan wie moeten wij deze oproep richten om meer fruit en groenten te krijgen voor Kruidbeke Helpt? Uh, de oproep kan u vinden op uh, onze Facebookgroep van Kruijbeke Helpt. Ja. Uh, daar staat ook onze, kunnen er giften gegeven worden. Daar staat on ook, on ook ons rekeningnummer op. Okay. Uh, en dat zijn dan giften voor alle kansarmoede mensen in uh, kruipieken. helpt. Ja. Dus de mensen die bijvoorbeeld een volkstuintje hebben en die hebben iets te veel tomaten die kunnen die bij, naar jullie brengen? Ja, die kunnen die altijd bij ons brengen okay. op maandag tussen twee en vier. En waar juist? Uh, op de nieuwe baan 8 in Basel. Oké. Okay. Uh, je had ook nog iets in verband met een taart, hoorde ik? Ja, wij hebben een actie, een taart voor elk kind. Ja. Uh, dat is voor alle kinderen tot en met 16 jaar. Uh, wij vinden dat alle kinderen uh, die ook in kansarmoede leven, dat die ook recht hebben op een deftig verjaardagsfeest. Uh -huh. En dat die er ook uh, kunnen horen op school. En daarom geven wij op hun verjaardag een taart die gebakt, gebakken wordt door onze bakmoekens en vakens. Okay. Uh, zij krijgen ook een cadeautje. Een nieuw cadeautje, dus geen tweedehands. En ook een tractatie mee voor op school te kunnen aanbieden aan hun klasgenoten. Oké. Okay. Uh, de Facebookpagina noemt... Uh, Kruimbeke Helpt, Kruidbeke Helpt. En uh, er zijn drietal personen waar wij we contact mee kunnen opnemen. Je ja, had namen vernoemd. Uh, ja, we zijn uh, met vier waar dat er contact kan gegeven uh, okay. worden. Uh, namelijk Karin van de Wallen, Katrien ja. Vernimmen, Nadia Vogels en ikzelf, Nele de Mol. Uh, maar we hebben ook een messenger uh, van Kruikbekehelpt. En u kan ook altijd een mail sturen naar infoadkruikbekehelpt.be. Oké, okay, dankjewel Nele. Uh, we gaan straks voor jou ook een verzoeknummertje uh, ja. opdragen. Dat komt nu uh, en voor, nu voor alle andere vrijwilligers? Oh, het komt er nu aan. Oké, okay, het is gelukt. Uh, Tuurlijk. Ja, het nummer van voilà. Sia. Is dat hè? <laughs> ja. Waarom, ja, waarom, dat waarom dat dit nummer? Uh, unstoppable uh, heeft, is iets kenmerkend voor onze organisatie. Wij zijn Unstoppable. Jullie geven ja. nooit op? Hè? Nee, wij de geven niet op. Wij doen ons best om uh, alle gezinnen een deftig leven en een normaal leven te bieden. Oké, okay, dan gaan we naar luisteren naar Sia. Dank u wel. Oh, yeah, I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. Iets over drie uur hier bij Radio Barbier vanuit het inloophuis Rippelmonden. En dat was speciaal voor de mensen van de organisatie Kruibeken Helpt. Deze plaat van SIA. De juiste toeren zijn hier terug. Oh, zalig. <laughs> Bob Marley en de Wehlers en No Woman, No Cry. Extra lange versies van bijna 8 minuten van Bob Marley en de Wailers Tijdloze muziek, reggae van de bovenste plank in het inloophuis in Kruijbeek. We hebben nog een verzoeknummer binnengekregen van Erwin Drummer voor de Joris. Hier and the Full Fighters en My Hero. Aanvragen nummer van de Foo Fighters en My Hero. En dit is de boss die volgend jaar naar uh, België komt, maar alle tickets zijn al de deuren uit. We hebben het natuurlijk over Bruce Springsteen en Born to Run. To win. dat was natuurlijk de boss of Bruce Springsteen en de verzoeknummers die stromen hier letterlijk binnen. Ja, en ze komen ze zelf aanvragen dat bij is ook ons. We leuk, wij he? hebben hier twee gekende gezichten: dag Rick, dag Rebecca. Ja. Zeg het eens, Rick. Ja, ik ben uh, hier net opgebeld door de mama van Rebecca. En uh, die is uh, heel flink aan het meeluisteren. Oh. Dat is die leuk. kon hier vandaag niet bij zijn, omdat ze geveld is door een lumbago. Dus ook uh, via deze weg veel uh, beterschap. Maar uh, wat ze zei, van de, ze wil heel graag een nummerken aanvragen aan okay. Rebecca. Omdat ze ja, enorm fier is op haar dochter. Uh, dat ze enorm groot hart heeft voor de mensen die het niet altijd even gemakkelijk hebben in de maatschappij. En het is een nummer dat ze heel diep in het hart draagt, heeft ze mij verteld. Dat is Nina Simone met Feeling Good. Dus bij deze, Rebecca, van uw mama, uh, het nummer. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.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 When you shine, you know how I feel. Sand of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Dat was een beetje heerlijke muziek van Nina Simone, speciaal voor de mama van uh, voor R Rebecca. Ja, dit is Booscakes. Okay. Ja, wat kan ik zeggen, wat kan ik doen? Ja. Booskeks, chief uit de jaren zeventig van de Club uh, uh, uh, Allem Basel. Ja, de cabaz, hè, daar hebben we elkaar leren kennen. Hè, dat was een van de topplaten toen, uh, die tijd, in de jaren zeventig. Maar we hebben ook nog een uh, verzoek binnengekregen van Maria en Marietje. En dit voor alle bezoekers van het buurthuis Het Klokhuis. Hier is André Hazes met leef. In kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas, een oude wijze man.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 Is een leef alsof de morgen niet bestaat leeft, alsof het nooit echt af is. Een leef pak alles wat je kan. ...een plezante meezinger op deze zaterdagmiddag. En dat was natuurlijk André Hazes. Niet vergeten te luisteren, mensen, straks naar uh, Muziek. Muziek met Chief Den Draai tussen 4 en 6 uur... ...op jouw vertrouwde Radio Barbier. We gaan er eentje voor mij draaien, persoonlijk. Nee, een van mijn lievelingsnummers, Connie Simon. En so Jorge so We hebben ook nog een gast hier uh, in het inloophuis, namelijk Filip uh, Verkouderen, schepen van sociale zaken en zo. Jorge Souvein. park. uit uh, de jaren 70. Deze Carly Simon en jouw Sylvain so Chief was die op dat kaftje. Met dat, uh, ja, op. ja, maar jouw Sylvain gaat eigenlijk over... Uh, uh, Mick Jagger. Uh, Mick Jagger, ja. Ze zegt van is een, beetje, uh, ja, ja, ja. een beetje hoog moet gedrag. Hè? En dat is niet wel ook, ja, ja, inderdaad. Ja. Maar uh, genoeg gepraat over uh, Carly Simon. We hebben in de studio hier, uh, of in de studio zijn we niet. We zijn in het Inloophuis live te uh, bekijken en te bezichtigen. Uh, Philippe Verkateren, die ja? gaat... Ja, Martin. Ja, dag, Filip. Hallo. Welkom. Aangenaam dat jij hier ons komt bezoeken. Ja, en, dat uh, is logisch, hè. Het er, inloophuis ja. als schepen van uh, welzijn en sociale zaken. Maar morgen gaat Filip ook komen. Ja. Filip, hey, naar het, het countryprogramma. Uh, ga ik ook even binnenspringen bij Maar dat je. wel verkleed, dus we gaan ja. jou niet herkennen. <laughs> <laughs> ik weet niet of dat veel verschil gaat maken, maar... Uh, we zullen we zien morgen. Ik kan mijn best doen om te ja. langs. Filip. Ja. Ja, maar ik ben blij dat ik hier ben. Het is hier tof. Het is hier uh, echt heel gezellig. Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn. Uh, zowel hier op het terras als beneden aan, uh, aan, aan uh, de Rommelmarkt. Uh, maar ik wil vooral, ben vooral bijzonder fier. Vier okay. op, op uh, hetgeen dat er hier gerealiseerd is. Vroeger was het hier het dorpshuis uh, met, uh, met Marleen Rijngaard die dit, uh, de verantwoordelijke voor was. En nu met de nieuwe ploeg, uh, voor een volledig vernieuwde ploeg, uh, ben ik fier op wat ze allemaal al gerealiseerd ja. hebben in, dat, uh, in die twee jaar. Um, en dit is hier een, een, een eerste voorbeeld van. Uh, hey, er zijn nog andere voorbeelden, ik kan u wel vernoemen straks. Maar dit is een, een nieuw evenement dat ze zeker gaan uh, herhalen, want het is al geslaagd, uh, deze editie. Uh, en ik wil zeker Rebecca, en Rick uh, en ook de vele vrijwilligers, uh, die zij uh, ook een beetje, die hen steunen en die, die zij ook steunen, uh, elkaar steunen, om dit uh, georganiseerd te krijgen. Dus fantastisch. Ook de armoedeorganisaties die actief zijn in onze gemeente, zijn hier beneden met uh, hun stand van uh, voor de rommelmarkt. Ja. Dus ook wel belangrijk, uh, wij zetten daar volop op in om ook die organisaties, we hebben er vier uh, in onze gemeente, om die samen te brengen en om daar samen uh, uh, zaken mee te, mee te organiseren zoals bijvoorbeeld dit. En ook, fantastisch dat jullie hier zijn, hè? Radio ja. Barbier, ik vind het ongelooflijk. Uh, het is belangrijk dat, dat er promotie kan gemaakt worden, zowel voor hetgeen dat wij hier doen met het inloophuis, maar ook voor jullie zelf, dat jullie naar buiten komen en de mensen de gelegenheid te geven om, om een vraag te stellen of om een plaatje, een verzoekplaatje te, te draaien. Ja, wij gaan voor jou ook een uh, nummer draaien. Uh, welk nummer had jij gekozen? Ik dacht Simple Minds. Oké. Okay. Een van de lievelingsnummers van Schepen van Welzijn, Philippe Verkater... ...die trouwens ook nog in ons midden is hier. Ja, Philippe, je zit hier op een mooi dakterras in Rupelmonde. Lekker in het zonnetje. Ja, het is hier goed warm. Het is echt warm aan het worden. Niet alleen ja. van de zon, maar ook van de, de sfeer hier. Dus het is hier gezellig en uh, uh, hartverwarmend. Jij ja. Ja. wou nog iets zeggen, Filip? Ja, het inloophuis. Ik wou toch nog even promotie maken voor het inloophuis. Het is op verschillende dagen in, in de week open. Je kan daar gisteren langskomen om koffie te drinken of een babbeltje te slagen. Of ook om, om een beetje raad te vragen soms. Als je met een probleem zit, is dit eigenlijk de plaats om... Uh, om naartoe te gaan en gewoon vrijblijvend hier binnen te stappen en gezellig hier plaats te nemen en ook deel te nemen aan de activiteiten. Er gaat ook een cursus computerlessen starten okay. voor mensen die echt onwetend zijn van hoe, hoe, hoe, dat, hoe dat ze ermee moeten omgaan. En dan we, hebben we ook nog uh, twee weken, twee keren in de maand uh, de spelotheek beneden die open is. Dus op woensdag, dus op de onpare week, is uh, de spelotheek ter beschikking. Waar je dus gratis uh, uh, spelletjes en, en, en speelgoed kunt uh, uitlenen. Ja, iedereen welkom. Iedereen welkom, van harte welkom. En ik wil nogmaals, als af, om af te sluiten, iedereen bedanken die aan dit uh, evenement heeft uh, meegewerkt. Oké. Okay. Uh, we hebben ook uh, in ons midden Rita Venkeleer, die zal ook uh, nog eventjes een uh, woordje willen zeggen. Uh, maar ondertussen gaan uh, ja, we nog met, een nummertje draaien. Zeker, Martien, maar met deze willen we ook het uh, lokaal bestuur van Kruijweken ja. bedanken voor de vlotte samenwerking. Het lokaal bestuur Kruiweken en Radio Barbier dat is een uh, geolied -e team, of hoe zeggen ze dat, hè? Dat lukt wel, hè. Chief, uh, je hebt ja. een nummertje van Cher, geloof ik, hè? Ja, een uh, echte cher klassieker zonder, zonder uh, Sony. Ik oh, ja. ja? I was born in the wagon of a traveling show. My mama used to dance for the money they throw. mama would do whatever he could. A little gospel, sell a couple bottles of Doctor Who. G.C. Trans and thieves, we'd hear it from the people of the town. They'd call it G.C. Trans and thieves. But every night, all the men would come around and lay their money down. Picked up a boy just saw the Mobilia gate. Hot meal I was 16 He was 21 Rode with us to Memphis And Papa would have shot him If he knew what he'd done Gypsies, trans and thieves We hear it from the people of the town They'd call us gypsies, trans and thieves But every night all the men would come around And lay their money down Show. Her mama had to dance for the money they'd throw Grandpa do whatever he could Preach a little gospel Sell a couple bottles of Dr. Good G.M.C.s, trans and thieves We'd hear it from the people of the town They'd call it G.M.C.s, trans and thieves But every night all the men would come around And lay their money down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 See, no reasons, cause there are no, no reasons. reasons What reasons do you need? Oh, oh, oh, oh. Tell, tell me why I don't like money Tell me why I don't <laughs> like money Deze vraag moeten wij ons niet stellen. Hoe stopt de regen? Het zou eigenlijk moeten regenen. Ja, het zou moeten regenen. Ja. maar wat? no rain today. En morgen schijnen ze even zonnen. Ik ja, krijg Ja, Rita. Chief, we hebben ook nog een verzoeknummer. Hè? Ja, we hebben nog een verzoeknummertje binnenkregen van, uh, voor, voor Lenka of van Lenka. Hier is Sam Goris en laat het gras maar groeien. het gras. Bij uh, deze temperaturen zal niet groeien, denk ik. Hè? Samen is met zijn uh, basket uh, En hey, maar zingen, zingen. Maar bij ons hebben we onze laatste gast hier in Kruijbeke informeerd. Dat is uh, uw welbekende Rita. Hè? Die is al een paar keren bij Radio Barbier geweest. Goedemiddag of goede avond, Rita. Uh, goedemiddag. Goedemiddag, ja. ja. Ja, bij mij is het altijd goedemiddag. <laughs> altijd goed met Rita. Ja. Martin? Uh, ja, Rita, uh, je bent hier aan onze tafel komen zitten. Ja. Met een bedoeling, denk ik. Hè? Ja. Uh, ja. Oh, ja. ja. Ik zou <laughs> iets willen zeggen uh, over kwak. Okay. Ik weet niet of jullie dat kennen. Kwak, Quak, dat is bier, hè? Van, uh, van ja, ik weet het. Maar uh, kwak is nog zoveel beter. Dat is, uh, dat is de kruidweekse Week van de Amateurkunsten. En uh, kwak, dat gaat door uh, volgende week... Uh, op, de site van, uh, op de site, of de site, hoe zeg je dat? Eh? Uh, okay. aan, de, aan de watermolen en aan de, uh, uh, de scheepswerf. Hier bij ons ja, in Ruppelmonden. Ja, er gaan er optredens zijn, er gaan uh, mensen gaan tentoonstellen. Het gaat allemaal over duurzaamheid. Het is dus ook uh, uh, de monumentenzorg, monument, uh, de, de, ja, de week, weekend van de monumenten. Mm -hmm. Dus uh, er is heel veel te doen. En uh, ik ga daar uh, karamellenverhaaltjes vertellen. Cara karamellenverhaaltjes, dat ken je nog niet, hè? Nee, karamellenverhaaltjes nee, ken he? ik wel, maar verhaaltjes... Ah, karamellenverhaaltjes, dat is... Uh, ik ga rond met een hele grote mand met karamellen. En zolang dat een karamel duurt, zolang duurt een verhaaltje. Dus ik vertel <laughs> een verhaaltje volgens de lengte van uw karamel. Oei. Dat is. En, uh, en dat is ook om reclame te maken voor ons vertelfestival binnenkort van de Wilde Reenoren. Maar dat is in oktober. Dat is mm -hmm. nog lang weg, je kind. Ja, dat heen. zeggen ze toch, hè? Ja. Lang weg, he, zeggen ze dat ik niet. Je ja. kind, dat is nog lang weg. Het moet er nog niet meer afkomen, nee. Maar daar kom ik nog wel eens. He. Zeg, en, Rita, ja? kom jij morgen ook naar uh, het Country Festival in uh, Kruibeken? Tussen twee Yeeha! en. Ja. Ja, gekleed. Ja. Hey, wij hopen er heel veel volk uh, aanwezig te zien, want het zou wel uh, mooi weer zijn en alles uh, is oké okay dus voor morgen. En, en verkleed, hè. En verkleed? Ah, ja, ja, ja. ja. Maar ik heb nogal wat country dingen liggen, hè. Maar ja. Ja, groene botten en uh, een Voilà. We zijn benieuwd. We kijken er naar uit morgen. Oké, okay, celletjes hè. Dag. Hier is nog een laatste nummer. Ik ruib ik leefd van Balwijn de Groot. Laatste. Voilà.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 Die maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half door.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 Het is vier voor vier uur en dat betekent dat het einde is gekomen van Kruibeken. Leeft. Bedankt Martin, bedankt ook Chief. Want Chief die moet hals over kop nu naar Kruibeke voor het programma Muziekmozaïek tot zes uur. Voorzichtig rijden Chiefke. Tot morgen met het programma Martin. Ja, ik jou. wil onze leuke gasten bedanken. De eerste was Gilbert Smet van de Kruin. Uh, we hadden ook uh, Riek en Rebecca van het Inloophuis bij ons. En uh, Rita Venkeler op de Valreep. Maar uh, we hadden ook hoogbezoek van Philip Verkouteren. En iedereen heeft zijn verzoeknummers gekregen, denk ik. Ik zou ook nog de mensen van de techniek willen bedanken. Ja? Gie en Guido, ook een sterk duo die het mogelijk gemaakt hebben om... En ook natuurlijk Dirk die hier naast mij staat. Dirk en Mark, hè, We zijn met vier. <laughs> voor het in stand brengen van deze technische realisatie dat toch wel voor de eerste keer puik en verliep. Denk en ik, ik denk dat dit het mooiste terras is in Ruppemonde, echt waar. Zeker en vast met de mooiste mensen hier, hè. Bedankt, Martin. Wij zijn er terug uh, morgen natuurlijk, vanuit Kruibeken dan. Niet uh, live, maar uh, de mensen kunnen ons komen bezoeken tussen 2 en 6 uur. Het wordt een leuke zondagnamiddag met veel zon, veel ambiance. Kortom, zeker de moeite om te komen. Oké, okay, tot morgen. Dag. Doei.